...door met natuurlijk het muziek maken waar de Zomertour voor staat. Hè? Ja, klopt. En we hebben de volgende zangeres die staat voor u, voor ons, klaar. Ja, maar daar wil ik wel wat bij zeggen. Wij zijn op zoek naar de enthousiasteling hier in het publiek. Als jij op deze zangeres, en dan hebben we het over zangeres Naomi... ...en ik heb het al eerlijk gezegd, een dijk van een stem, hè. Als u gezellig meedoet, maakt u kans op twee kaarten... ...op twee kaarten voor het Pleinfestival in Leiden... En daar treedt Naomi zelf ook op. Dus wilt u daarheen, doe gezellig mee met haar muziek, zou ik u vertellen. Dus doe gezellig mee en swing lekker mee met Naomi. Dames en heren, geef een hartelijk applaus. Hier is Naomi! Het het erg leuk om hier te mogen zingen, Zandvoort, altijd leuk aan de zee. Het volgende nummer, even kijken, is een Nederlandstalig nummer. En jullie kennen het vast allemaal, want dat is Hartslag. Sterke vrouw, maar met een zwak voor jou. Kom maar niet al te dichtbij. Dat is niet goed voor mij. Sta niet voor de roven in. Dus wees maar je aan, begin. Ik ben de weg die So take Voor je charme sneer. Ik ben de weg vertigbijt. Als je naar me kijkt, en na, is er een donder in de zaal. Want mijn hartslag gaat velen, veel te snel. Als je naast me staat, zacht. Zacht tegen me praat, gaat mijn hartslag, het hartslag. Volledig in een boot. Ga ik overstand, denk nooit meer aan de rem. Gaat het hartslag. Wat een hartslag gaat veel wild snel. Als je naast me staat, zacht tegen Lekker een slokje water nemen. Proost op deze gezellige middag. De laatste twee nummers wat ik voor jullie ga zingen zijn een beetje, een beetje in de kant van de dance classics. Dus ik denk dat deze generatie dat allemaal wel moet kennen. Laat je verrassen, want dit is de mix.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 of steel made of stone. When well, I hear the music close. need some help het uh, laatste nummer van deze mooie schitterende middag. Ik had al gezegd het is een dance classic. Nou, en of het er een is. Het is I Will Survive. First I was afraid I was fancified Kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back From outer space I just walk in to find you here With that sad look upon your face Should change that stupid block I should have made your little key And if I know for just one second you've been back to bother me Go on now go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore And you're the one they try to hurt me with a blind, you think I crumble, you think I lay down and die, oh, not I, I will survive, and though, as long as I know how to love, I know I'll stay alive, I've got all my life to live, I've got all my love to give, I will survive, I will survive. broken heart, and then I spent so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high and you see me, somebody new. I'm not a chain of little verses still in love with you, and so it just felt like dropping in and just expect me to be free. And now I'm saving all my love for someone who's loving me. Go on now, go. Walk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 Dank voor deze geweldige middag. Ik vond het fantastisch om hier te mogen staan in Zandvoort. Als jullie meer informatie over mij willen, bekijk dan eens mijn website www.naomimusic.nl. Dankjewel. Nou, Heel erg bedankt. Ja, ja, ja, ja. Naomi dames en heren, heb ik gelogen of heb ik niet gelogen? Ik heb niet gelogen, dames en heren. Wat een geweldige stem. He? Dankjewel. Jij bent onder indruk, hè? Ja, ik vind het echt, vind het echt heel goed gezongen. Echt alle nummers die je hebt gezongen, echt heel goed. Hoe vind je het interessant in Zandvoort? Ja, heel erg gezellig. Ik ben, kom hier eigenlijk al best wel vaak. Altijd uh, hier shoppen en alles. Ja, het is gewoon uh, heel gezellig. De boulevard, alles. Ik vind het gewoon gezellig. Naomi, um, misschien gaan we... Je overvallen, maar um, wij hebben al een tijdje zijn we op zoek naar een openingstune voor ons radioprogramma. Ja. En wij zeggen nu tegelijk eigenlijk, is dat niet de zangeres die we zoeken voor onze openingstune? Ja. Nou, dat zou heel erg leuk zijn. Zo, wil je dat doen? Tuurlijk. We hebben een deal, dames en heren, voor onze openingstune van Entertainment for You. Van elke zaterdag natuurlijk, van 5 tot 7 op CFM Zandvoort. Waar dit programma ook volgende week uit wordt gezonden, wat u allemaal hier hebt gehoord... Gaat u allemaal terug horen op de radio. Ja, We hebben ook kaarten van jou gekregen. Hè? Voor klopt. het, het uh, Pleinfestival in Leiden. Plein Festival, onder andere Walter Kroes, Django Wagner. Uh, Jeffrey van Vliet. Een aantal uh, leuke artiesten. Ja. En, en jij onder andere, ik zelf ook, ja. Jij ook. En um, willen mensen daar kaarten voor kopen, dan kan dat helpen. www.hetpleinfestival.nl Klopt, ja. En um, dat gaat zeker een succes worden. Het al een tijdje, al wordt al een tijdje georganiseerd, hè? Klopt, wordt al een uh, tijd voor geflyerd, Ook in diverse regionale kranten ja. rondom uh, Leiden. Dus. We gaan heel veel met microfoon ruilen. Is goed. Dames en heren, er, zijn, er zitten twee mensen hier in het publiek. En uh, als ik eerlijk ben, dan uh, zijn die mensen er altijd als welke artiest dan optreedt, Deze mensen die steunen elke artiest in dik en dun. Dat kan ik u vertellen. Want bij het Gala in Zandvoort uh, in 2008 waren zij ook aanwezig. En als je welk evenement dan ook sta je daar, dan, dan kom je deze mensen tegen. En daarom, daarom ben ik ook altijd hartstikke blij dat zij deze mensen altijd steunen. Nieuw in ieder geval, elke artiest, singeltjes zullen ze ook vast allemaal wel hebben van die artiesten. En dames en heren, dat zijn Piet en Helly. Applausje. Alsjeblieft. Alsjeblieft. En bedankt altijd voor jullie steun voor die artiesten die wij natuurlijk ook op CFM Sand voor te promoten. Waaronder natuurlijk de enige echte, Naomi. Naomi, je hebt ook een single uitgebracht. Klopt, ja. Afgelopen 23 april, als een engel. Mijn eigen single, geproduceerd door Frank van Etten. van Levels als een Zigeuner. Ja. Ben je daar niet trots op dat hij dan jouw single produceert? Ja, het was wel heel veel rassen en zo in contact gekomen. En dan zo'n nummer laten maken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. ja. Hoe zijn de reacties erop geweest op die single? Uh, heel veel reacties. Eigenlijk alleen maar uh, leuke reacties. Dat, dat is wel heel erg leuk. We staan nu natuurlijk ook al een aardig tijdje in de TV Oranje verzoekparade. Ja, want je werd net herkend toen. meneer kwam helemaal speciaal naar mij toe. Ja. En die zei van, dit meisje, die zie ik steeds op TV Oranje. <laughs> ja, dat klopt. <laughs> en dan, want je staat ook behoorlijk vaak op nummer 1 gewoon. Klopt, ja. Nummer 1, nummer 2. Het ook eens afwisselend. Maar ik sta nu ongeveer al drie maanden in de verzoekparade. Oké, okay. leuk. Ja. Gaat er de uh, komende tijd? Heb je al nieuwe plannen voor komende tijd? Of? Nou, natuurlijk uh, wel heel veel optredens uh, staan daar te komen. En uh, ja, begin 2011 uh, hebben we gepland dat er weer een nieuwe single uitkomt. Dus daar gaan we ook weer naartoe werken. Ja. Dus we zijn volop bezig, volop optredens, dus dat komt helemaal goed. Mogen we jou bedanken dat je aanwezig was? Ja, natuurlijk. Oké, okay. heel, heel erg bedankt. Jullie ook bedankt. En uh, natuurlijk een klein geitje. Dankjewel. Leuk dat je hier was. Iedereen heel erg bedankt. Nou, dames en heren. En u zou haar vast nog wel een keer terugzien hier in Zandvoort. We zijn alweer aan het einde gekomen, hè? We zijn al bijna, zijn al bijna aan het einde gekomen, maar... Ja, wat zei Pascal vroeger altijd, toen hij nog bij de Oh uitzendingen... ja, wat vast dat nou? Kreeg. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. En die tijd van, van, van komen, komen is nu gekomen, ofzo. <laughs> maakt allemaal niet, niet uit. Hè? Dames en heren, we gaan die microfoon even overgeven. Praat jij even lekker verder, daar ben je zo goed in. Ja, ja, ja, ja, ja want we hebben weer een spetterend optreden Hebben we klaarstaan. Laatste act van, uh, ja, van deze middag eigenlijk, ja, van CFM Zomertour. Tour, klopt. En, uh, nou, ik durf, uh, ik durf eigenlijk wat te zeggen. Dit wordt een van de spets optreden die jullie ooit hebben gezien. Ja, dat durf ik al te zeggen. Ze, ze, ze, hebben, ze hebben een single uitgebracht, uh, afgelopen tijd. en uh, Genaamd Tintels, hè? Ja, klopt. En uh, die gaan ze denk ik ook wel ten horen brengen, toch? Ja, absoluut, ja. Zeker. Yes. Geef ze een hartelijk applaus, dames en heren. He is Too force! Ja, ongelooflijk. Dames en heren, dank u wel. Dames en heren, we gaan onze nieuwe single even promoten. En er mag wel gedanst worden. dan gaat-ie met z'n allen. Here we go! Oh, hart en het zonnetje begint meteen te schijnen. Nou, wat wil je nog meer? Heerlijk, hè? De, de zomertintels. Je Lichtgevallen en kus dan alle wolken weg. Je vult mijn leven met verlangen. Want alles wat je zegt, is echt Of niet soms? En onze band is om, Van wat het gaat om oh, mijn hart loopt over jou. Ja. Die glazen, na mijn hart, die luister, om oh, mijn hart nog altijd voor jou. In elke schelp hoor ik je stem, of ik dicht bij je ben, de tintels in je oren, die ik steeds opnieuw wil horen. Jou en het regen, het zonneschijn. Wil je met mijn hart verwarmen? Zandvoort, kom maar lekker in mijn armen. Ik wil maar één ding en dat is altijd bij je zijn. Oh, mijn hart loopt over voor jou. Je lach die maakt dat ik me goed voel, wel lachen hè. Jij ja, bent de hartslag van de dagen Want jij en ik spreken dezelfde taal. En onze liefde is onbreekbaar. Om oh, een hartloop te over voor jou. En je haalt die flessen, namen aan die lasten. O, oh, mijn hart loopt over voor jou In elke schel hoor ik je stem Of ik dicht bij je ben De tintels in je woorden Die ik steeds opnieuw wil horen Een moment met jou En het regen zonneschijn Wil je met mijn hart verwarmen maar kom maar lekker in mijn armen Ik wil maar één ding En daar is altijd Waar kan niet je vinger. Wie stond voort? Oh. In mijn dromen ben je er. Uh! om oh, mijn hart loopt over voor jou. En je houdt die fluister, naar mijn huid die luister, O, oh, mijn hart loopt over voor jou. In elke schel hoor ik je stem, of ik dicht bij je ben. Mijn hart loopt over van jou en mijn hand die en dan hart die luistert naar jou. mijn hart die luistert, oh, mijn hart die luistert. Oké, okay. is dat niet zo, Zandvoort? Mijn hart loopt over van Zandvoort, of niet soms? In elke schelp hoor ik je stem of ik dicht bij je ben. Oké, okay. dames en heren, dank u wel. Onze nieuwe single. Het gaat als een trein, hè, met onze nieuwe ja, zin. Ongelooflijk. Volgende week staan we bij de sterren.nl. Gaan we, ja, live op televisie. Tenminste, playback is het tegenwoordig. Maar nou dames en aan? heren, zijn we een beetje lenig hier in Zandvoort, of niet? Ja. Hebben we er wel een beetje zin in? Hebben jullie net niet Echt genoten niet? van Naomi? Geweldige zangeres. Ja, super. Ja, ongelooflijk. We gaan eventjes wat anders doen, dames en heren. We gaan even kijken of Zandvoort een beetje lenig is. En het gaat als volgt: Get down on it. Ja, een beetje Engelzalig. Yeah. Oké. Kom op. niet zo moeilijk, Zandvoort. So how you gonna do it if you really don't wanna dance, but standing on the wall? back up on the wall. Tell me. So how you gonna do it if you really don't wanna dance? But standing on the wall. Okay, so put so the out to me. Get down on it, come on yeah. Get down on it. Do you really want it Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? But standing on the wall, get your back up off the wall. While we're rolling, okay, so for the hockey. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Okay, so what we're gonna do What you gonna do? What you gonna do? Do you wanna get down? Do you wanna get down? So what you gonna do? Wow! Suck, suck, suck, suck my door, door, suck my lecture, door, door, door As you move across the floor, get that on it, get down on it, get down on it, I get down on it, get down on it, get down on it, get down on it. Gonna get that on it Get that on, on it So whoa whoa yeah yeah You move me baby when you move it So whoa whoa yeah yeah Get down on it yeah. Get down on it Ja yeah. Oh ja, nu komt het. Jullie moeten het, uh, zo meteen nog yeah. wegscheuren hè? Ja, ongelooflijk inderdaad. Ja, het in het geval in Arnhemuiden. Ja, het is gelukkig niet zo ver, dat scheelt weer. Nee, dat scheelt. Twintig nee. uh, minuutjes. Komt helemaal goed. Over het uh, strand zo uh, krijgen we als we... Ja toch? Volgens mij is dat het de weg, of niet? Ja. <laughs> nou, oké. Okay. Schoenen uit. Sokken uit. En we gaan lopen. Okay. Doe maar niet dit. Doe maar niet Het is geen... Uh, geen, nee, nee, geen op... nee, Hoe lang maken jullie al samen muziek? Uh, 19 jaar al. zijn 19, 19 jaar, jaar, jaar, jaar ongelooflijk okay. hè. Wat gaat die tijd toch snel, dames en heren? Vindt u niet? Heel goed. Wat ik me afvraag, jullie nieuwe single is uh, Nederland, Nederlandstalig. Maar jullie zingen toch veel Engels als ik dit zo hoor. En waarom hebben jullie dan gekozen voor het, Nederland, het Nederlandse uh, taal, zeg maar? Nou, we dachten in ieder geval, uh, het is commercieel nu. Ja. Is, uh, en uh, Nederlands, uh, ja, het, het Nederlandstalige nummer is natuurlijk, ja... Het, het, is wordt, niet, het wordt eerder opgepakt tegenwoordig. Ja. En, uh, ja. Ja. ja, klopt. En ik moet je eerlijk zeggen, dat, uh, het oude Soul, dat, ligt nog wel steeds, uh, dat vind ik nog steeds het leukste om te zingen... Maar als je een beetje solo in je nummers geeft op het Nederlands gebied, ja, dan is dat toch hetzelfde? Lijkt mij dan. Ja, ja klopt. Ja. Hey uh, Joey, alles goed? Um, <laughs> verder, uh, goed, verder uh, ja, jullie uh, singles gaan jullie nu flink uit promotie. Ik zeg wel, ik zijn binnenkort op tv bij uh, sterren.nl. Ja, dat klopt. Gaan ja. er nog meer tv-optreders komen? Nou, we hopen het in ieder geval wel. Want uh, zover het nu gaat, gaat het hartstikke goed met, uh, met de single. En uh, ja, bij de verzoekparade gaat hij ook elke keer weer een beetje omhoog. TV Oranje, moet je er voor ja, zeggen. Want... TV Oranje. En ja, we zijn eigenlijk uh, trots dat we dit nummer natuurlijk mogen zingen. En het heeft uh, natuurlijk een beetje een reggae tintje, dus ja. dat is nog niet veel Lekker. gedaan. Je krijgt er een beetje een vrolijk gevoel van. Ik hoop dat het een beetje overgekomen is, dames en heren, of ja? niet? Ik denk Een beetje dat tintels. <laughs> nou, ja, de tintels ook... hè. Ja, dat zegt het al. Ja, mensen ja. kunnen stemmen, sterren.nl. Absoluut, ja. Sterren, te... nee, TV Oranje, ja. Tintels, Toe -Force. Ja, er zijn zoveel... Uh... Ja, ja, tegenwoordig, je, je wil het <laughs> niet weten, maar het makkelijkste misschien om op de website te gaan kijken. Ja. www2 En daar vind je natuurlijk alles daar terug. Je alle gegevens, dat ja. is veel okay. makkelijker. En uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen, dames en heren, ja, het downloaden is ook zo heel belangrijk hè? Ja, zeker weten, want uh, jullie willen Dus als je het een leuk liedje vindt, je kunt het gerust downloaden. En misschien, uh, we gaan misschien binnenkort met een actie beginnen. Dat zal wel over een paar weken zijn. Dan kan iemand een uh, e-mailadres zeg maar, uh, versturen naar ons. En dan krijgen ze van ons een cadeautje. Gewoon een cadeautje. Nou, dat is ja, wel heel oh, leuk. Oh, een oh, oh, he? oh. cadeautje, daar zijn we altijd benieuwd naar. Ja, ja absoluut. Toch? Mogen wij jullie bedanken voor jullie komst? Nou, ja. we, wij we ook, ook, ik wil jullie natuurlijk ja. ook bedanken. Oh, dat ziet er lekker uit ja, Dit is ook een cadeautje van je ons. Je. En, ik wou en natuurlijk afvallen. heel veel succes met jullie programma, maar dat zal vast wel lukken. En ja, hopelijk ja, dat we nog vaak van elkaar mogen horen. Ja, zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. Geef de microfoon maar. Ja, dat is af. en applaus. Ja, ja. Toe force. En uh, kom Rudy, we gaan even naar voren. Er is een tijd voor komen. Er is een tijd voor gaan. En die tijd is nu gekomen. Zoiets. Ja. Ah. Dat, zei, uh, dat zei onze Pascal altijd in de Entertainment for You. Maar we dachten, we gaan gewoon in stijl even af afsluiten. En uh, we willen u heel, heel erg bedanken voor uw komst. Dat u naar het Raadhuisplein in het Buziekpavioen... Hier bent gekomen natuurlijk. Ik hoop dat hij op deze plek uh, blijft staan. Want uh, daar zijn af en toe nog uh, de vragen alstublieft. En um, ja, dat komt helemaal goed, denk ik wel, toch? Ja, ik... Als dit soort evenementen mogen blijven komen hier, dan uh, zou het helemaal leuk zijn. Volgende week wordt uh, deze opname helemaal uitgezonden op CFM Zandvoort. Um, van 5 tot 7 op, uh, op zaterdag ja. En uh, dan uh, kan u zeker luisteren op www.zfmzandvoort.nl Of gewoon 106.9 FM hier in Zandvoort yes. Rudy heb je het naar je nice zin gehad? Ik heb het onwijs naar mijn zin gehad Leuke optredens zien, leuke mensen in het publiek Ik heb ervan Oké, Zullen we de muziek maar even instarten? Doen we dat Dames en heren, doen de handjes de lucht in En we gaan eerst even klappen Jullie ook allemaal, aan. Ik wil u bedanken dat u hier aanwezig was. En we hopen zeker, in ieder geval, met de CFM Zomertour tot volgend jaar. Ik heb nog een nieuwtje. 12 september, Kunstenstein 2010 hier ook in het muziekpaviljoen. Er zal On Air Defense het Kunstenstein presenteren. En we hopen echt dat er weer heel veel talenten rond, in ieder komen hier op de muziekpaviljoen. hè Rudy? Ja, dat komt helemaal niet. Dus kom gerust daarheen, het wordt een spetterend feest. Volgende week zijn wij natuurlijk live op de radio van 5 tot 7 op zaterdag. CFM 106.9 www.cfmzandvoort.nl. Bedankt voor uw komst en wie weet, tot ziens ergens anders. Dankjewel. Bye bye bye. Hoi. Hoi. Dankjewel. En dit was de CFM Zomertour. Vorige week zondag live vanaf het Radersplein hier in Zandvoort door Rudy Nicola en ik zei de gek en om niet te vergeten dit evenement werd natuurlijk ook gesponsord, waaronder natuurlijk door CFM Zandvoort, On Air Events, Amber Music Hermans Entertainment en nog vele andere mensen Niemand minder dan zangeres Din. En no natuurlijk ook onze Toe En nog vele andere traden natuurlijk op tijdens deze CFM Zomertour. En uh, we willen hun natuurlijk allemaal heel erg bedanken... dat zij bij deze entertainment show... Aanwezig zouden zijn en dat wij het natuurlijk live uit mochten zenden op CFM Zandvoort. We gaan zo meteen de beach event, de beauty beach event natuurlijk. Uh, nog even voor op het laatste moment, nog door de laatste week is aangebroken. Flink promoten, maar eerst natuurlijk een toepasselijk plaatje. De zon schijnt voor iedereen, die hoort daar natuurlijk bij. Want dat is allemaal voor de voedselbank hè. Blijf lekker luisteren, dit is het CFM Zandvoort. Tot aan de klok van 7 uur, Entertainment for You. Buiten, een uitzichtloze dag De donkere wolken trekken om je heen Je bent op zoek naar mogelijkheden Je genoeg van tegenslag Door al je zorgen ja, zit je er compleet doorheen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 Iedereen, als je wil, dan is het soms voor iedereen. In een leven vol frustratie en een dagelijkse strijd lijkt het moeilijk om de stormen te doorstaan.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 Naar de geur, want het leven is toch echt een moeite waar En kom je heen, voor de taak van morgen, dat kan niet miste, als je wil. De zon schijnt voor iedereen. Als je wil, de zon schijnt voor iedereen. Met de zon schijnt voor iedereen. Natuurlijk allemaal voor de voedselbank. En uh, wie kan daar nou meer over vertellen dan uh, Ferrat Aai. Goedemiddag of hey, avond alweer. Een hele goede avond. avond hey, ja. ja, hey Ferrat. 29 Dag, augustus, over een week is het zover, hè? Ja, de Beauty Beach Event. Ja. Zes maanden werk. En het is bijna zover, hoor. Over ja. een week. Ja, ik, ik ken het gevoel een beetje. Als, als het een week, vo, voordat, het een, voordat het gaat beginnen een week van, van tevoren ben je echt zo zenuwachtig. Hè? Ja. van is alles wel geregeld? Ja. Maar als ik heb gezien hoe kaart jullie hebben gewerkt, kan het niet anders, denk ik. Ja, ja het begint nu ook echt op te spelen, hoor. We beginnen nu ook echt uh, het voelen... Het, ja, de, ik de, merkte het net wel een beetje zenuwen. aan jullie. Uh, ja. Want net was Laura hier <laughs> natuurlijk ook even. Hier, zo, ja. normaal zijn jullie hier samen. En uh, ik, ja, ik, ik voelde toch wel een klein beetje van dat ja, echt het zijn de, de laatste, ja, het, zijn loodjes, het zijn de laatste loodjes. Het zijn de laatste loodjes. En uh, ja, gestrest. Alles is geregeld. Dus alles staat er. Maar goed, uh, toch zijn er altijd dingen. Hè, als je zelf ook perfectionistisch bent ja, ingesteld. ja, ja. ja, ja. Dan uh, hè, hoop je dat uh, alles gewoon goed verloopt die dag. En, uh, en vooral dat de zon schijnt. <laughs> ja, voor iedereen hè? Absoluut. Ja, want uh, jullie gaan het speciaal voor de voedselbank uh, doen. Ja. Het beauty beach event. Ja. Er komt in ieder geval een uh, hele grote rode loper. Hè, waar allemaal modellen overheen komen lopen. Ja, overlopen. 80 meter rode loper. En hoeveel Catwalk. modellen? Uh, we zitten op de 40 modellen. 40. Ja, we zouden er eerst uh, 30 doen. Toen werd het heel snel 35. En toen uh, we hebben we een paar dagen geleden twee ronden gedaan. Er waren zoveel aanmeldingen en zoveel mooie mensen. Nou, we, hebben gewoon, uh, we zijn omhoog gegaan naar 40 modellen. Dus uh, maar, ja, wel heel veel werk natuurlijk. Want uh, we gaan morgen bij mij in de salon met uh, zevental kappers. Uh, uh, iets van 30 modellen kappen, kleuren, et cetera. En we gaan dinsdagavond uh, de andere tien nog doen. Dus uh, ja. Dus morgen gaan jullie uh, flink aan de bak. Ja. Negen uur. Negen Beginnen uur. We. Ja. Negen uur ochtend. Ja, bij mij in de zaak. Dus uh, ja, heel gaaf. Uh, ja, dus het is zo. Ik, ik, weet je, het, het giert gewoon door mijn lijf. Ik was gisteren ook op uh, Zandvoort Culinair en ja. uh, daar kom je allemaal mensen tegen. En heel veel leuke reacties. Mensen zijn, uh, uh, ja, ze zijn heel erg vol lof erover. En, en uh, ja. ze vinden het heel mooi dat, dat wij dit doen. En uh, iedereen komt gewoon en iedereen heeft het er ook over. En het is, het is heel gaaf. Heel leuk om dit te doen. Ja, je, je Er zijn nou, natuurlijk er Is in ieder geval een heel groot catwalk met modellen. Er komen top DJ's optreden, hè? Ja. Zo Sowieso op het feest zelf. Wie komen er optreden in die Sporting, uh, Raimundo Robert? Feelgood, Niels 360, Jani en DNL. En uh, dat zijn vijf grote jongens. Uh, nou, reken iedereen hier van vanuit Zandvoort. Die heeft een ja. vaste avond ook in de escapes, elke zaterdag. Dus uh, ja, het, het, het, het wordt een, een, een, een mix van. Top DJ's, uh, high fashion, uh, charity, hè, de voedselbank, die uh, heel veel geld hopelijk gaan krijgen einde van de avond. En uh, we, ja, we gaan gewoon voor heel veel bezoekers. En uh, we hopen uh, dat ook uh, dat we heel veel geld binnen gaan halen. Want we doen natuurlijk die loterijen waar mensen dus. Ja. Um, Misschien nog hey. even leuk om de prijzen te noemen. In ieder geval vier keer Joyco producten. De waarde van 250 euro. Uiteindelijk ja. in de producten. Vier keer, ja. Vier keer gewoon. En ook weer voor 250 euro. Geweldig, hè? Ja. Uh, overnachting in Zandvoort voor twee personen, al in. Ja, in een hotel. In een hotel. Het sweet Park Zandvoort doet ook vol mee, want een coureur mee rijden. hè? Ja, en dat maal. is gewoon 350 uh, euro waard. Uh, en dat drie keer, hè? Drie maal, ja. Zo, zo, zo. Ja, heel gaaf. En uh, dat, en dat was... is heel leuk. Want dan, uh, je gaat dus in een, in een heel mooi sportwagen uh, naast een topcoureur zitten. En je doet dus een, een rondje circuit. En, ja. ja, hartstikke heel Dat is toch heel erg leuk om de, om de, als je daar een liefhebber van hebt, bent. Om dat mee te maken. Ja, nou, ook twee make-overs natuurlijk van kapsalon Haar. Ja. Een dinner, uh, dinner bij de... Uh, bij de lachende zeerover. Ja, Zes we lachen zee -over. de lachende zeerover. Ja. Dit keer niet bij de bij in de straat <laughs> nee, die, nee, nee, nee. die houdt vol. <laughs> maar uh, bij uh, natuurlijk uh, het strand. Hè, bij de rotonde. Ja, en een fillerbehandeling. Uh, filler te ja. waarde van 550 euro. We en hebben een vier keer tas van Ariane Indem Te waarde van 250 euro. Die we hebben twee VIP-kaarten voor het circuit. Uh, zit je in de box. Dan word je uh, helemaal in de watten gelegd. En, en de uh, hoofdprijs. hè De ja. hoofdprijs is gewoon een botoxbehandeling. Ja. <laughs> Ja. Door uh, Dr. Jani. Dr. Jani. Ja. Voor 800 is, uh, euro. Hè? Ja. ja, dat wordt zo gaaf. Ja. Zo mooi. Uh, misschien is het even leuk om te vertellen uh, wat die dag uh, precies gaat gebeuren. Ja, vertel. Het begint dus om vijf uur bij Beach Club Team. We starten uh, met muziek uh, vanaf vijf uur. Uh, rond een uur of zes gaat uh, Robin, die gaat lekker kokkerellen. Die uh, zet de barbecue aan om... 7 uur dan uh, is de show. De catwalk. Ja. Uh, dan gaan er 40 modellen lopen. We hebben overigens ook nog een hele mooie verrassing op de catwalk. Uh, maar dat ga ik niet verklappen. Dat uh, zijn dan voor de bezoekers op dat moment wordt echt heel gaaf. Ik kan zeggen dat het heel, heel leuk is. Echt een, ja. Heel, ja, een mooi moment. Wat daar gaat gebeuren. Um, we hebben daarna. Uh, tijdens, tijdens het event. gaan uh, Lopen er vier dames. In, in sales outfits. Heel gaaf. Heel een chic. soort pizza maar daarna Na, de uh, Niet de ordinair. Mode. Gewoon mooi. Chique. Ja. Chic, maar dus wel kan inderdaad een beetje uit de billetjes knijpen. Ja, en, uh... ja precies. <laughs> dus als zij jou aankijkt: van, um, hoeveel loten wil je? Dat je gewoon. Uh, uh, uh, uh, ja, doe er maar vier of zo, weet je? Dat je er gewoon ja. niet... het uh, <laughs> ik, ook heb je... van de week al eentje gezien. Ja. ja. Het <laughs> is mooi, hè? <laughs> en zo zijn, er, zo zijn er dus vier in totaal. Um, en om half tien hebben we de trekking. Half tien, tien uur ongeveer hebben we de trekking. Dan gaan we alle prijzen verloten. Uh, ja. de dames, de, de sales dames... Die, uh, die gaan al in de middag... in het dorp uh, rondlopen... Ja. Uh, om lood te verkopen... Dat, is, dat wordt gewoon de hele dag gedaan, want we moeten heel veel loten verkopen uh, om een, een zo groot mogelijk bedrag binnen te kunnen halen. Kijk, de prijzen zijn gewoon heel mooi. We hebben iets van 24 prijzen, dus mensen kunnen echt hele mooie prijzen winnen. Uh, die, die, die loten kosten maar 5 euro per stuk. Uh, het event is gratis, het is een gratis entree. Mensen hoeven dus niet te betalen. Ik heb hier en daar gehoord uh, van uh, uh, mensen om me heen, die hebben dus de poster gezien, maar ze vroegen zichzelf, dus is het nou gratis of moeten we betalen? staat het niet op de poster? Nou, we hebben geen prijs op de poster. Dus wij gingen er al vanuit dat, dat mensen dus dat wel begrepen. Maar goed, bij deze... Gratis. Gratis entree. En ook nog voor het goede doel. Dat is wel heel mooi. Hè? Want er zijn heel veel uh, sponsors die gewoon geld hebben gesponsord aan jullie. Maar dat gaat 100% naar het goede doel, toch? Ja, klopt. Dat is mooi. we hebben dus uh, Maar wat we dus wel verwachten van mensen... Uh, hè, uh, ja, doneer, sponsor uh, het event met, met die 5 euro uh, te besteden aan een lot... waar je dus ook een kans mee uh, krijgt uh, om een mooi prijs binnen te halen. Koop zoveel mogelijk loten, want uiteindelijk gaat het allemaal naar het goede doel. Uh, Voedselbank Haarlem, uh, die is laaiend... We hebben, uh, uh, nou jij bent natuurlijk bezig met heel veel mediakanalen te benaderen. Ja. Uh, persberichten, die zijn de deur uit. Wij hebben iets van drie PR-mensen nu uh, voor het event, die ook hun kanalen uh, uh, aanschrijven. Alle tv-stations, radiostations, kranten, uh, die zijn benaderd. We stonden deze week al in, in vijf kranten. Uh, volgende week komen we iets van zes, zeven kranten. Um, er zijn steeds interviews, mensen die bellen van tv-stations om te vragen wat er dan gaat gebeuren. Er zijn een aantal BN's uitgenodigd, zoals een Bastion van van Schijk, uh, Gooise meisjes. Amanda van het Gouwkooi. Uh, die zijn uitgenodigd. Amanda gaat waarschijnlijk ook meelopen. Het is alleen een beetje, want zij heeft een vriendje... en die is weer DJ in Ibiza en blablabla. Bla, bla. Dus dat hangt allemaal vanaf hoe of hij... Uh, vrij is en in het land is en zo. Ja, dan loopt zij lekker mee en dan is ze er ook. En als, zij dus, als hij dus weggaat, dan gaat zij lekker... met hem mee. Ook begrijpelijk. Dat had ik ook gedaan. <lacht> maar... Uh, uh, ja, het wordt, het wordt gewoon een heel chic, gaaf event. Uh, we ja. krijgen uh, een hele mooie Jaguar. Uh, een zwarte Jaguar. De allernieuwste op het platform. Geweldig. En we krijgen een Range Rover. Een, een fantastisch sportmodel. Een Range Rover die komt uh, op het uh, platform. En ja, die dag om, om tien uur gaan we dus... Uh, hè, uh, dan is al het geld binnen. En hebben we alles geteld. En uh, dan... Komt de lokale burgemeester of een BNR of wij? Dat, dat, dat doen we in combinatie met z'n allen. Het is uh, wel niet bekend uh, dat of de echte burgemeester komt. Uh, nee, de, er, de echte burgemeester ...die kan helaas niet. Ah, wat jammer. Ja, dat is. Uh, ja, niet mij kan helaas niet. Die, uh, die had al afspraken staan. En jij kent de burgemeester ook heel goed. Ja. Uh, het is een man van uh, hè, zijn woord en zijn daad, et cetera. Dus die gaat die afspraak niet afzeggen. Dus ik vind. Ja, Klasse, ik, ik heb daar alleen maar respect voor. En uiteindelijk, ik bedoel, uh, hij uh, draagt uh, dit event een warm hart toe en, uh, en hij vindt het allemaal fantastisch. Maar de lokale burgemeester die is beschikbaar. Uh, we hebben BN'ers, uh, dus, dus die zijn sowieso aanwezig om de uh, check met uh, het, het, het bedrag uh, over te overhandigen met ons samen uh, naar de voedselbank. Dus uh, het moment wordt heel gaaf. En uh, wat wij uh, ook uh, hebben gedaan, Roy, is misschien ook wel leuk. Ja. Is uh, VIP. VIP-feest. Ja, een VIP-feest, hè? Ja. Want, <laughs> Vertel. Want wij kunnen natuurlijk niet op ons eigen event gaan feesten. Tuurlijk, we gaan genieten. We gaan... Maar ik denk dat wij uh, voornamelijk... Ik denk dat het check overhandigd is... Dat dan, dat de moment voor ons is zeg maar dat er een heel last van onze schouders afgaat. Dat denk ik ook. Ja, ik denk dat we dan ook echt hebben, oh, wees het, dan is het moment van voldoening. Nu is het even onze tijd. Dus ja. wat hebben we gedaan? We gaan vanaf 10 tot tussen 10 en 12 krijgen gasten op het platform. Dat zijn dus sponsoren, modellen en eerste rang mensen dus die aan dit event actief zijn. ...hebben meegewerkt... ...krijgen van ons een, een VIP-polsband. Uh, uh, ja. Met dat bandje... ...kan je binnenkomen in de fame. Daar uh, is dus de witte loper uitgerold... ...met witte ballonnen, et cetera. Je komt naar binnen... ...je krijgt een uh, heel duur fles Prosecco. Uh, elk gast met zo'n polsband... ...krijgt dat... Uh, binnen is alles helemaal spierwit met disco ballen, ballen en al. Er is een cocktail shaker, een aldonis. die heeft uh, een grote feesten ook in Ibiza gedaan. Die man heeft iets van 100.000 recepten of zo in zijn hoofd. Die spuugt met vuur en doet allemaal gekke dingen. Geweldig. Dus, uh, heel gaaf. En we hebben uiteraard daarover een DJ die dan ook een beetje uh, knipoogt naar uh, 70s, 80s en de 90s. Oké, okay, leuk. Ja, en dit gaan we dan ongeveer uh, 150 tot. 200 man gaan we met z'n allen daar uh, tot, tot uh, vroeg in de, in de ochtend. vroege ochtenduren. Ja. In de Vieren. volgende dag werken we weer. En dan ga je nee, absoluut nee, open. Nee nee, nee, nee, nee, nee. We hebben allemaal vrijgenomen maandag. En uh, behalve ja, ik. En dat hebben we dan wel verdiend, vind ik. <laughs> nee, oké. Okay. Hey, in ieder geval het gaat een spetterend evenement worden. Um, mensen kunnen ook uh, giften geven op de dag zelf. Heb, bent u een bedrijf en u heeft dit uh, goed initiatief uh, niet... Uh gesponsord Dan kan u dat altijd nog doen. U kan u natuurlijk altijd even melden via de www.zfmzandvoort.nl. En dan daar in een mailboxje een bericht achter te laten. En dan misschien hebben wij dan wel aan het eind van de avond voor verder ook al een mooi bedrag. Dat zou natuurlijk allemaal hartstikke mooi zijn. Dus wilt u de Voedselbank steunen voor dit goede doel? In ieder geval, dat kan allemaal. Toch? Ja, absoluut. En ook tijdens de event... Uh, Ik wil even iets anders nog melden. Twee weken geleden kwam, was in de krant in, in Haarlems dagblad, volgens mij. Uh, daar, uh, daar stond een stukje over de voedselbank Haarlem in. En um, wat blijkt nou? Ze hebben gewoon tekort aan geld. Ja. Ze hebben tekort aan voedsel. Ze kunnen, uh, ze kunnen het gewoon niet aan. Wees eens, ze kunnen het gewoon niet aan. En hoe triest is het hè, dat in een land als Nederland. dat er toch mensen zijn die gewoon uh, onder de minimale inkomsten. Lijn zit eigenlijk. Ja, en weet je wat dat. Um, dat 22.000 ja. gezinnen, Roy. En Voedselbank Haarlem doet ook in Zandvoort uh, werk. Ja, ja, ja. En Zandvoort uh, valt Ik om weet toevallig ja. dat er maar een paar uh, gezinnen zijn die daar gebruik van maken. Maar ik weet ook dat er heel veel gezinnen zijn die het nog nodig hebben. Ik denk dat de gezinnen die het nodig hebben zich absoluut niet moeten schamen om daar gebruik van te maken. Nee, absoluut niet. Je hoeft je helemaal niet te schamen. Natuurlijk is het vervelend. Ik snap best dat het een vernedering is uh, voor mensen. Uh, om, om zo. Een, uh, ja, het is een vernedering natuurlijk. Maar er kunnen altijd dingen, uh, dingen gaan zoals je niet wil dat ze gaan in je nee. leven. En sommige dingen verwacht je dan helemaal niet. En dan gebeurt dat. En dat maakt, ja, dat maakt ook helemaal niks uit. Want uiteindelijk uh, kruip je als het goed is weer omhoog. En dan word je er alleen maar sterker van. Dus het is helemaal niet erg om even. Hè, dit soort instanties om hulp te vragen, et cetera. En dat moet. Nou, oh mijn telefoon. Mijn telefoon die gaat. Ik. Excuse. Ja, maakt niet uit. Pardon. Maar het is dus absoluut niet erg om. Uh, um, om jezelf aan te melden bij de voedselbank juist. Als je het nodig hebt, doen, doen, doen. Je kan beter uh, dat soort instanties uh, hè, uh, inschakelen dan dat mensen rare dingen gaan doen en gaan stelen, et cetera, et cetera. Want uiteindelijk ga je daar meer de vernieling in en uh, doe je alleen maar foute dingen, waardoor je als, als mens ook niet gelukkig uh, nee, zal leven. Nee, nee, nee, nee. Dus laten we alsjeblieft, uh, we hebben heel veel steun. Uh, uh, net, wat, net wat Roy ook al zei, luisteraars, uh, u kunt bellen, u kunt doneren via uh, cfmsandvoort.nl. U kunt ook naar het beautybeachevent.nl. U kunt uh, bij mij in de kapsalon. Kapsalon Haar aan de Grote Krocht. Kunt u naar binnen lopen uh, met een donatie. U kunt uh, naar de salon uh, Laura Bluis. Uh, dat is mijn mede uh, compagnon in dit event. Maar, uh, de mede organisator van het event. Daar kunt u naar binnen lopen met al uw ja. uh, giften. En uiteraard ook bij al 33 sponsoren kunt u binnen lopen. Op het event zelf uh, kunt u ook gewoon naar ons toe komen in een envelop. Het zou... Roy, het zou geweldig zijn ja, Echt of geweldig gewoon zo. bij die mooie bij meiden eventjes 100 euro tussen de borsten en dan uh, komt het wel goed nee ja. nee nee maar, maar in ieder geval nee, ja. het is heel erg belangrijk om dit goede doel uh, te steunen en uh, dat doen, hebben wij nu ook uh, bijna zes weken gedaan hier op CFM hè? Uh, ja volgende week uh, ben jij er niet Nee, nee. en die week daarop zullen we gewoon nabeschouwing doen hier twee uur lang op CFM Zandvoort. Interviews en reportages zult u allemaal horen bij Entertainment for You. En uh, jij zult hier zelf ook dan aanwezig zijn. Absoluut. Roy, ik wil jullie en uh, uh, heel Zandvoort FM uh, heel erg bedanken dat jullie uh, ons gesteund hebben. Ja. Elk week trouw uh, hebben we een blok uh, uh, uitzending gehad hier uh, bij jullie in de studio. Heel erg gaaf, want we hebben hele leuke reacties gehad. En uh, luisteraars jullie ook heel erg bedankt. En uh, uh, ik hoop uh, dat we uh, heel veel geld binnenhalen nogmaals. En dat we dit... Hè, dit uh, ik ben geen zandvoorter, maar hoe leuk is het als wij mensen... iedereen die hier in Zandvoort woont... als wij de grootste donatie... Hè, want het is niet alleen mijn evenement... nee, het is ons evenement geworden. Het ja. is een evenement van Zandvoort geworden... wat wij ook elk jaar terug willen laten komen... en elk jaar een ander goede doel... Uh, geld gaan doneren. Dus laten we het met z'n allen doen... en uh, uh, het wordt sowieso fantastisch. Iedereen kan komen, jong, oud... dik, dun, lelijk, knap... maakt, maakt niks het uit. Maakt allemaal niet uit. Nee. Dus, in ieder geval op ja. www.beautybeachevent.nl uh, ja. kunt u terecht uh, voor eventuele donaties. Um, ja, wij zijn ook alweer aan het einde gekomen van Entertainment for You. Ferrad, heel erg bedankt voor de afgelopen tijd. Dankjewel. Over twee weken jij ben bedankt. jij hier voor de laatste nabeschouwing samen met Laura. En de laatste reportages hoort u hier allemaal op CFM Zandvoort tijdens Entertainment View. over twee weken. Ik wil u bedanken voor het luisteren naar de CFM Zomertour en het laatste stukje Entertainment for You hier op CFM. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wij gaan luisteren naar Xire, de nieuwe band die hier flink in Zandvoort binnenkort gaat optreden. En u daar gaat u zeker van horen. Luister maar lekker naar Xire en bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Words in papers, words in words words on words words and words words of comfort, words of peace. words to make the fighting and words to tell you what to do. words are working hard for you. Eat and words but don't go hungry. words have always nearly hung me. words of words words of skills, words of romance are words words are stupid, words are fun, words can put you on.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 Gert Kluik met het NOS Journaal. Het Internationaal Monetair Fonds gaat komende week overleggen met Pakistan... over de economische problemen door de overstromingen. Pakistan heeft een lening van 10 miljard dollar bij het IMF. Het land liep al achter met terugbetalen. En door de ramp wordt die achterstand nog groter... want ook de Pakistanse economie is zwaar getroffen. Ongeveer een vijfde van het land staat onder water. Daardoor is maar weinig over van de infrastructuur... en zijn veel oogsten mislukt. Waarschijnlijk gaat het IMF de voorwaarden van de miljardenlening versoepelen... Het gesprek tussen de Pakistanse regering en het IMF wordt gehouden in Washington. Algemeen wordt aangenomen dat de Pakistanen de gelegenheid aangrijpen om geld te vragen aan de Amerikaanse regering. De Zweedse justitie heeft het arrestatiebevel voor verkrachting tegen WikiLeaks oprichter Assange weer ingetrokken. Volgens het OM is gebleken dat de verdenking ongegrond is. Twee Zweedse vrouwen deden gisteravond aangifte tegen de oprichter van de klokkenluiderswebsite. De een van aanranding en de ander van verkrachting. Wikileaks, dat vanuit Zweden in de lucht wordt gehouden, sprak meteen van een lastercampagne. Het bedrijf kwam onlangs nog in het nieuws door het lekken van tienduizenden pagina's Amerikaanse documenten over de oorlog in Afghanistan. Australië krijgt mogelijk een coalitieregering. Volgens de voorlopige uitslagen haalt geen enkele partij een absolute meerderheid. Het is nog onduidelijk wie de grootste wordt. Het rechtse blok van oppositieleider Abbott heeft wel een lichte voorsprong op de Labour-partij van premier Gillard... Beide partijen hebben al gezegd dat ze voor de meerderheid de steun nodig hebben van een van de kleinere partijen. Als Australië inderdaad een coalitie-regering krijgt, dan is het dat voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Het weer, overwegend droog, alleen in het noorden kan nog een buitje vallen. Morgen minder zon dan vandaag en een toenemende kans op een regen- of onweersbui. Het blijft wel warm. Dit was het Airways Journal. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.